Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Ridouan Taghi houdt zijn kaken op elkaar. Vandaag is de rechtszaak tegen hem en 16 anderen begonnen. Ze worden verdacht van zes moorden en nog een hele reeks moordplannen. Taghi zegt tot nu toe niets. Dat is op zich ook niet heel verrassend, zegt verslaggever Litwin Gevers. Eerder lekte delen van een verhoor van hem uit. En daaruit bleek dat hij er geen vertrouwen in heeft. Dat hij een eerlijk proces krijgt. En dat wat hem betreft nu al vaststaat dat hij toch wel levenslang krijgt. We gaan flink wat kopjes koffie en thee doorheen op het Binnenhof in Den Haag. Achter elkaar gaan de partijleiders langs bij de twee verkenners. Die kijken hoe een nieuw kabinet gevormd kan worden. Geert Wilders is al geweest. Hij hoopt dat zijn partij in dat kabinet komt. en Dat ze een plekje aan tafel voor de PVV reserveren. En als dat niet zo is, ja, dan zullen we de oppositie er gaan. Maar ik hoop dat dat niet zover hoeft te komen. Een militair heeft een werkstraf gekregen omdat hij jarenlang legervoertuigen gebruikte voor privéritjes en meerdere mensen heeft opgelicht. Hij kwam met een verhaal dat hij goedkoop Volkswagenbusjes uit Mali naar Nederland kon laten komen, alleen die kwamen nooit. De man uit Doesburg moet daarvoor een schadevergoeding betalen, hij is ook geen militair meer. De vier Franse jongeren van 16 en 17 hebben afgelopen weekend een bijzondere manier bedacht om s'avonds weer thuis te komen. Ze braken een treinlocomotief open met de bedoeling om die even te lenen, melden Franse media. Uiteindelijk gaven ze het op omdat het niet lukte om het ding aan de praat te krijgen en stapten ze in een normale trein. Na aankomst werden drie van de vier opgepakt. Het weer, af en toe zon, maar er kan ook een buitje vallen. Het is een graad wacht. Morgen is er wat meer zon, het blijft droog en het wordt zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de afsluitdijk staat een file op de A7... Zurich, richting Hoorn tussen Bresland-Dijk en Den oever van 5 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo.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 En met uh, deze plaat van uh, Ezra Simpson gingen we terug naar de jaren tachtig. Dat allemaal aan het begin van uh, Zandvoort op Zaterdag. You're the solid as a rock. Het is even na twee uur. Dat betekent weer uh, Zandvoort op Zaterdag op je eigen lokale radio. Al 31 jaar en we mogen nog even door gelukkig. Uh, Albert-Jan, Goedemiddag. Ja, ja goedemiddag uh, Rob. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag kijkers. Welkom bij uh, uw enige echte lokale omroep ZFM Zandvoort. Ja, eh... Uh, het Commissariaat heeft in alle wijsheid uh, besloten om uh, um, uh, na uh, de partijen gehoord te hebben. Uh, uh, de zendermachtiging tot uh, voor de komende jaar, dat is natuurlijk alweer, de komende vijf jaar, maar is natuurlijk alweer een half jaar voor, uh, over van oh, voorbij. Maar in ieder geval, de uh, komende 4,5 jaar uh, blijven we in ieder geval nog uh, uh, uw lokale zender in Zandvoort. Het geeft ook wel aan dat, uh, ja, de, dat de status van ZFM Zandvoort natuurlijk een unieke is. Ik bedoel, een lokale radio in een badplaats. En uh, ja, een uh, lokale, lokale uh, steun. Want de hele gemeenteraad had dat ook klopt. Maar goed, daar komen we straks nog wel even weer op terug. Maar in ieder geval, we blijven. Uh, we gaan niet op in Haarlem 105. Nee. Dus uh, we blijven lekker zelfstandig. En uh, dat op de eerste lentedag, uh, Albert-Jan. Daar zijn we er weer. Ja. De astronomische lente hebben ja, we Ja, nou. ik noem het de gastronomische. Ja, dat ik de, het vorige over. keer. Ja, heel <laughs> goed. En uh, ja, 20 maart. Dus uh, de Keukenhof gaat ook weer open. Alleen uh, virtueel. Ja, klopt. Dat is, uh, jammer, het ligt er helemaal prachtig bij. Ik zag een reportage uh, uh, daarover. Alles is keurig. staat in bloei en het is prachtig. Maar ja, uh, het, uh, het, het is dicht. Maar ja. goed, ze hadden alle plannen wel klaar liggen, maar uh, voorlopig nog niet. Laten we hopen dat het uh, snel alsnog uh, open kan. Ja. Gedurende ja, de, de heb komende je, heb de je gestemd, weken. Heb je gestemd? Heb je gestemd? Ja, oh, ook ja. dat ja. hebben we gehad ja. natuurlijk ja. van de week. Mocht jij je potlood Ja, houden? alleen ik ben hem alweer kwijt. Oh, dat, nee, is, uh, nee. <laughs> dat is even wat minder. Ik, ik want, ja, die potlooders staan op uh, marktplaats voor meer dan 2000 euro hè, als collector-site. Ja. Nou, als nou iets fake news is, is dat het wel. <laughs> Heel goed. Nou ja, in ieder geval hebben we onze stem weer uh, uitgebracht. Uh, ja. 80% van de mensen overgezet, dus dat is best hoog. Klop, dus, dus, ja, klopt, we, hebben hoog, we hadden een hoog, hogere opkomst dan het landelijk gemiddelde. Het was maar 1% hoger, maar we waren hoger. Goed, welkom luisteraars, nogmaals. Ja, en gisteren hebben we ook nog Wereldmonopoliedag gehad. Oh, nou, dat, dat spel is al uh, vanuit uh, 1904. En uh, ja wie heeft dat niet gespeeld? Hey. Ik heb de oude versie nog. Ja, heel goed. Met, met, de, met de 100 gulden en dergelijke. Ja. En 500 gulden. Ja, klopt. Ja, die heb ik ook. Dus uh, Nee, dat spel uh, bestaat uh, vanaf uh, 1904. En ze zijn nu toe aan vernieuwing. Okay. De algemeen fondskaarten worden vernieuwd. En dat kan je op uh, internet kan je meedoen aan de verkiezing daarvoor. En dan stellen zij een aantal wijzigingen voor en dan mag jij kiezen welke, welke je het beste vindt. Ik heb in ieder geval uh, mijn keuze uitgebracht, maar het is allemaal heel erg sociaal. Je bent uh, uh, kinderwerker en je werkt in een ziekenhuis en je begeleidt ouderen en uh, dat soort uh, dingen zeg maar. Als de, als de gevangenis er maar in blijft. Nee, ook die, is, die is er ook uit. Ook en uh, oh. en uh, ja, de schoonheidsprijs is er ook uit, uh, oh. alves Dus uh, je maakt daar geen kast meer op. Goed. Over de orde van de dag? Ja, laten we dat maar doen. Goed. Uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben natuurlijk weer een, een, een vol programma... over het tweetal platen Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Het algemene weerbericht en de weersverwachting voor Zandvoort in het, in het speciaal. Dat allemaal rond de klok van half drie... Dier van de week. Er zit een hond weer in het uh, asiel. En het is best een, uh, best een pittige. En, uh, maar ook die verdient natuurlijk thuis, een, een thuis. En die luistert naar de naam Spike. Uh, daarna hebben we natuurlijk Zos, Zos Live. Zandvoort op zaterdag live. Een uh, live registratie van een artiest of een groep. De, in de, in het, uit de tijd dat er nog publiek bij aanwezig mocht zijn. En uh, welke dat wordt, dat blijft een verrassing. Jij bent weer, hè, toch? Ik ben vandaag aan de beurt. Oké, okay, ik ben benieuwd. Nou, het gedicht van de week ja, het kon niet uitblijven, luisteraars en kijkers. Uh, heel, uh, op vele verzoeken herhalen we het uh, gedicht De Mug. En om welke reden, dat, weet, dat laat ik graag aan uw verbeelding over. Maar het is een prachtig mooi gedicht en erg, erg ontroerend. Het gedicht van de week, kwart voor vijf, De Mug. Goed, Zandvoorts nieuws had ik al gezegd. Verder hebben we natuurlijk ook uh, nog uh, lokaal nieuws. Pit Report, uh, daar hebben we uh, een vooruitzicht op uh, de, de Formule 1 seizoen 2000... Uh, wat er nu aan zit te komen... Uh, maar dan vanuit uh, het oogpunt van Max... en uh, het oogpunt van Jan Lammers... wat zij ervan verwachten dit race-seizoen. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... Uh, oh, We hebben ook nog een interview uh, in het eerste uur, het tweedeel van het eerste uur... Uh, over de verkiezingen. Dat is uh, onze collega Roy Dongen had vanmorgen een gesprek... met Martijn Akkerman... over uh, hoe de verkiezingen hier in Zandvoort zijn verlopen. Dus daarover uh, meer iets over uh, half drie. Nogmaals, eh, welkom bij drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Uw enige echte lokale zender. Nog vele jaren te gaan. Gelukkig wel, dankjewel. Albert-Jan, weer een uh, vol programma. En uh, we zijn inmiddels alweer een kwartier onderweg. Dus uh, <lacht> dat is volgens mij een record uh, voor ons. Normaal gesproken zouden ze rond uh, kwart over twee het nieuws in het kort doen. Maar dat komt even wat later. Want er gaan eerst twee platen voor je draaien. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Torweg 10A? Ja, en er lopen ook uh, hele mooie dames uh, langs. Uh, dus uh, eens even kijken wat die gaan doen. This is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Yeah, yeah. How can she lose with what the she used? 36, 24, 36. I want a winning hand Cause she's a big house. She's my mighty, mighty just letting it all hang out. Ways. Make a old man wish for younger days, yeah. yeah. She knows she's built and knows how to please. Show enough, to knock a strong man to his knees, cause she's my baby house. Yeah, she's mighty, mighty, just letting it all hang out. Voor de Commodores en de breakhouse. Zometeen so het nieuws in het kort. Maar eerst deze, de nieuwe afaro Soler. Salgo, venta ja. tomar algo. Trae una canción. Por si todo sale bien. Oye, montate mi coche. Vámonos de aquí. Por si todo sale bien. Y nada importa hoy. Te vienes o te vienes, sí o no.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 dag van dit jaar 2021. Heel veel zonnige muziek op de Zandvoortse Radio. Zo ook de nieuwe single van uh, Afonero, Solaire en uh, Magia, zo heet hij. Nou, het nieuws in het kort. We waren al met een hele lange opening uh, bezig, uh, albert Want er is wel het een en ander gebeurd. Maar jij krijgt nu uh, zendtijd voor uh, een ja, ja. Blokje, <laughs> blokje nieuws. Hoe lang heb je nodig? Ik heb er al vier uitgehaald. Ik denk, die komen de andere een keer wel aan de orde. Maar goed, gauw beginnen. Ja, luisteraars en kijkers, het is inderdaad zover. ZFM blijft uw lokale omroep ook de komende tijd. Het commissariaat van de media heeft deze week namelijk besloten... de vergunning van de Stichting Zandvoortse Omroeporganisatie... zoals we officieel volledig heten, bekend onder de naam ZFM CQCFM, verlengd. Dat betekent dat de stichting de komende vijf jaar... de publieke lokale omroep van Zandvoort blijft. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee... Eens in de vijf jaar wordt de vergunning van de lokale omroep opnieuw beoordeeld. Voor de nieuwe licentieperiode waren twee aanvragen binnengekomen... van de huidige omroep uiteraard en de stichting Lokale Omroep Regio Haarlem. Begin oktober 2020 volgde de Raad unaniem... de Zandvoortse Raad hebben we het dan over... unaniem het advies van het college en sprak haar voorkeur uit... voor de verlenging van de licentie van uw lokale omroep CFM. De uiteindelijke toewijzing wordt altijd bepaald door het commissariaat voor de media... maar in de regel volgt die het advies van een gemeentebestuur op. Zo ook in deze, dit geval. De omroep uit Haarlem liet het er echt niet bij zitten... en stuurde een zeer uitgebreid, wel dertien kantjes... zienswijze naar het commissariaat van de media... Waarin de legitimiteit van de toekenning aan het ZFM in twijfel getrokken werd. Met name verdachtmakingen aan het adres van voormalig ZFM-voorzitter Mike Koper en Belinda Keuransson, maar ook anderen en het schermen met anonieme bronnen en getuigen, hebben bij de Zandvoortse betrokkenen tot grote verontwaardiging geleid. Zo ook bij burgemeester David Molenburg, die eerder in een ondubbelzinnige brief aan het Haarlem 105-bestuur zijn ongenoegen kenbaar maakte. En de gemeente en het ZFM-bestuur hebben richting het commissariaat van de media formeel gereageerd op de zienswijze van Haarlem 105. En uiteindelijk dus de zenderverlenging ver verworven, moet ik eigenlijk zeggen. Zo is het toch? Nou, in ieder geval, ha Haarlem 105 de komende vijf jaar uh, zit overal behalve in, uh, in Zandvoort. Want Zandvoort behoudt zijn eigen lokale omroep. Goed, GGD Kennemerland is zoals u weet uh, het aantal tests en vac vaccinatielocaties in de regio uh, de komende week aan het uitbreiden. En zo ook op maandag 22 maart opent uh, uh, op de B P0 bij de Bazaar in Beverwijk een nieuwe test- en vaccinatielocatie. Op maandag 29 maart opent de mobiele vaccinatielocatie in Zandvoort... En deze blijft voor een periode van 10 weken staan. De locatie bevindt zich op de braakliggende terreinlocatie naast Tolweg 10... dus naast de, de studio van uw lokale omroep. Met parkeergelegenheid voor patiënten op het terrein. Beide locaties worden geopend door de betreffende burgemeester... en de directeur van de publieke gezondheid. Maar de GGD Kennemerland onderzoekt een samenwerking... ook in samenwerking met het Streeklab Haarlem... de mogelijkheden om zelf thuis een COVID-19-anti geen test af te nemen. Het belangrijkste voordeel van deze werkwijze... is dat iedereen zelf een test kan aanschaffen... bij drogist of supermarkt... en de test kan uitvoeren wanneer dat nodig is. Om beide methoden te vergelijken... worden inwoners gevraagd om naast de wattenstok... van keel en neus die bij de GGD worden afgenomen... een tweede test zelf thuis uit te voeren. Er worden de komende week... twee soorten thuistests onderzocht. Hierna zullen de uitkomsten vergeleken worden... met de afgenomen PCR-test... De NS heeft bekendgemaakt gemaakt dat ze van april tot oktober met extra strandtreinen gaan rijden naar Zandvoort-aan-Zee. Dit geldt voor de weekenden en feest- en vakantiedagen waarop mooi weer wordt verwacht. Voorheen reden deze extra treinen alleen in van juni tot en met september. En de afgelopen jaren bleek dat er bij mooi voorjaarsweer al eerder structureel behoefte is aan extra strandtreinen. En daar wordt nu op ingespeeld. Tot zover. Ja, oké. Okay, ja, nou, volgens mij heb je nog veel meer nieuws. Ja. Maar dat ja. uh, komt verderop uh, in de uitzending. Ja, ja. Dankjewel, uh, Albert-Jan. Het nieuws is ook uh, na te lezen. Uiteraard op onze eigen CFM-app. En mocht je die nog niet hebben... nou, uh, download hem dan nu uh, helemaal gratis. Kijk even onder ZFM Zandvoorts. Dat was uh, de gouden oude single van de uh, Rolling Stones, de Harlem Shuffle. Zo dadelijk het weer voor de komende dagen. 6 graden, dus uh, nou, ik ben benieuwd wat uh, er de komende dagen uh, gaat gebeuren. Dat hoor je naar de nieuwe Shepherds. Waar we'd make believe and with all of our we would outside of the Ook de nieuwe hits vergeten we zeker niet te draaien. Dit was de nieuwe Shepherds en Learning to Fly. Zie je de Weer bericht. Het is uh, even een half drie. Nou een, uh, nou, een bescheiden begin van de lente, Albert-Jan. Ja, eerst even de algemene verwachtingen en dan uh, wat het voor Zandvoort betekent. De dag begon koud, maar in een groot deel van het land ook met veel zon. Alleen in het westen en noorden is al bewolking aanwezig. In het midden van het land neemt in de loop van de dag ook de bewolking toe. In Limburg verloopt de hele dag vrij zonnig. Het wordt 7 tot 8 graden en over het algemeen staat er niet veel wind. Vanavond en vannacht is het bewolkt met lokaal een enkele bui. Het wordt minimaal een graad of 4 en morgen hangt overal meer bewolking... maar het blijft overwegend droog en het wordt opnieuw maximaal 8 graden. Kijken we even naar de maandag. Een hoge drukgebied boven Nederland genaamd Moos zorgt maandag voor rustig weer... In de ochtend is er wel kans op mist. In de middag zijn er zonnige perioden. Er staat weinig wind en smiddags wordt het een graad of negen. Dinsdag blijft een ander hoge gebied genaamd manuel het weerbeeld bepalen. Het is droog en vooral in de middag is er ruimte voor zon. De temperatuur kan in de middag iets oplopen en de maxima liggen tussen de 8 en 10 graden. In de nachten is er lokaal een kans op vorst. En woensdag... ...begint de dag regionaal met nevel of een mistbank... ...en in de loop van de dag breekt de zon vaker door... ...en het blijft nagenoeg droog. De maxima liggen rond de 10 graden... ...en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. En wat betekent dat voor Zandvoort de komende dagen? De komende dagen wordt het in Zandvoort geleidelijk minder bewolkt... ...en blijft het droog. Het is 8 graden Celsius overdag... ...en de temperatuur s'nachts daalt naar 4 graden. De wind draait geleidelijk naar het westen... ...en is matig windkracht 3... Vanaf woensdag neemt de kans op neerslag toe... en stijgt de temperatuur tot 11 graden Celsius overdag... en 7 graden Celsius s'nachts. Dankjewel, albert -Jan. Het weerbericht voor de komende dagen. Echt forse weer, hè? Ja. Dat was het weer. Zie je het En wil je het weer nog een keer nalezen... of inderdaad het weer uit de Zandvoort blijven volgen... Dat kan ook via onze eigen CFM-app, die je helemaal gratis kan downloaden. Ook daar de laatste berichten. En je kan ook meeluisteren en meekijken doe je via www.zfm-live.nl Ik kreeg gauw oude disco zo op de zaterdagmiddag bij uh, CFM. You're the spinners en working my way back. Ja, afgelopen weken uh, konden we stemmen en jij hebt je potloodje nog wel en ik uh, ben hem kwijt. Maar goed, <laughs> wat heb je aangestreept uh, met jouw potloodje, Albert-Jan? Het ah, was toch al wel een felle papier, <laughs> heb je dat gezien? Ja, yeah, yeah, yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja, ja. In, in deze, in deze <laughs> tijd van, van, van, van computers en noem maar op... Uh, is deze manier van stemmen? Ja, dat is, je hebt wel de ruimte nodig. Het is toch weer helemaal terug. Hè? Ja, het, is, ja. het is helemaal terug. Nou, maar goed, het opkomst ja. was toch 82%. Ik heb het nog even nagekeken. En landelijk was het 80%. Dus we zitten boven het landelijk gemiddelde, 2% zelfs. Maar er is, is vrij divers nog gestemd. Maar ja, in Zandvoort heb ik het dan even over. Hè. Kon jij vinden in het uh, beeld? Zoals het uh, eruit gekomen is? Ja, het ja, dit is zand voor het VVD grootste natuurlijk weer. Dat, dat is dus een vrij stabiele uh, groep mensen die daarop stemt. Uh, PVV ook stevig, 15 procent. CDA 6,6. Nou, D66 ook hier 13,4 procent. Goed, hoe dat allemaal gegaan is... Uh, daar had onze collega Roy Dongen vanmorgen een gesprek over met Martijn Akkerman... Want uh, hoe is het allemaal in Zandvoort verlopen? Uh, onze collega Cor uh, Draaier heeft uh, de zaak even geknipt en geplakt voor u. En uh, hij is toch op twaalf minuten uitgekomen. Ja, uh, uiteindelijk is het uh, Henk geworden die het uh, geknipt heeft. Oh, maar goed, oh, nou, okay. we gaan het wel uitzenden. Goed, uh, hier komt dan het, het, het interview van morgen tijdens Goedemorgen Zandvoort tussen Rooidongen. en Martijn Akkerman over de verkiezingen in Zandvoort. Als het goed is, Martijn Akkerman. Ja, goedemiddag. Goedemiddag Martijn. Nou spreken we elkaar alweer, maar dan in een andere hoedanigheid. Ik, althans, ik in een andere hoedanigheid. Ja, leuk. Als ze... en, een goed, en, en een goed nummer inderdaad. En een goed nummer. Kijk, we hebben in ieder geval dezelfde uh, smaak wat betreft de muziek. Uh, Martijn, mensen weten het misschien niet, maar jij bent achter de schermen degene die alles uh, organiseert en regelt... omtrent de ver verloop van de verkiezingen, in, zowel in Haarlem als in Zandvoort. Ja, klopt. Ik ben, uh, in Sanford ben ik al een jaar of zes de coördinator van de verkiezingen. En daar ben ik onderdeel van het projectteam. Maar de focus ligt wel op Sanford van mij de laatste zes weken voor de verkiezingen. Dat is een uh, goed om te horen. Uh, hoe kijk je terug op het uh, verloop van deze verkiezingen? Uh, ik kan er nu om lachen, <laughs> maar de, de voorbereiding was heel hectisch. Want we, uh, los van de woensdag hadden we maandag en dinsdag ook stembureau's. Dat was voor het eerste jaar, door de hey, coronapandemie. Ja. En daarnaast had ook het fenomeen uh, briefstemmen voor 7-plus mensen, wat ik een heel goed idee vond. Maar dat bracht wel allemaal extra administratieve handelingen met zich mee. Dus logistiek was het een uh, grote uitdaging, maar het is allemaal erg goed gegaan. Ja, nou, dan was er met het briefstemmen ook nog iets niet helemaal goed gegaan, uh, uh, laatst wij in de krant. Oké, okay, ja, wat ik wel weet is dat uh, ze hadden proeven gedaan van tevoren. En dat bleek gewoon dat het toch een uh, groot aantal mensen het lastig vond om uh, zo'n pas in te leveren. Ja. Maar op, op een later moment uh, werd daar iets coolanter mee omgegaan door de overheid, zodat er toch nog aardig op die stemmen gewoon geldig zijn verklaard. Ja, maar ik bedoel eigenlijk dat mensen uh, post kregen die niet helemaal uh, voor hen bestemd was, omdat er dan Haarlemse stembureaus in stonden. Dat bedoel ik eigenlijk. Oh, nou, dat? Ja, ja. Nee, dat zijn de dat zijn huis-aan-huis kandidaten die, die werden bezorgd in Zandvoort. Ja. En dat waren de verkeerden, dus dat, uh, ja, dat was natuurlijk. Uh, niet zo best, maar die uh, actie die je snel herstelt, door die juist zelfs nog aan te leven. Kijk, dus dat heeft, hem, dat heeft uiteindelijk helemaal geen invloed gehad? Nee, en dat, dat, ja, je moet natuurlijk nooit in de schuld geven. Het is een ethisch uh, proces. Maar de, ja, de, de bezorg had de verkeerde richting het antwoord gestuurd. Dat is natuurlijk niet goed te praten, maar het is wel he, uh, heel snel hersteld. Gelukkig. Ja, het gaat erom dat we het uh, hebben kunnen herstellen, dat het geen invloed ja. gehad heeft. En het natuurlijk, blijft het natuurlijk gewoon mensenwerken. Dus we mogen ook wel eens een keer een fout maken. Ja. En ik moet zeggen, er worden in zo'n groot proces altijd wat foutjes gemaakt. Maar als ik gewoon terugkijk op deze verkiezing, denk ik dat het in Samford heel goed is verlopen We hadden de uitslagen vijf van binnen de stembro's, uh, ja, waren dit jaar goed bezet. Met trouwe stemmenleden en ook een aantal nieuwe. En daarnaast had er ook heel veel steun van, uh, van uh, stagiairs van de MBO, College Airport. En die stonden als host bij de stembro's en dat heeft heel goed uitgepakt. Ja, nou, daar ben ik uh, dubbel trots. Uh, niet alleen als Zandvoort, maar natuurlijk ook als de coördinator voor de, voor de stagiaires van deze school. Ik uh, ja. ben blij dat, uh, dat het zo goed is uh, gegaan. Uh, en uh, hoe is het stemmen ze zelf verlopen? Konden alle mensen goed afstand houden? Uh, het, uh, ja, ik moet zeggen, we moesten voldoen aan hele strenge richtlijnen vanuit de overheid. Dus uh, de stemrolleden moesten anderhalf meter van elkaar zitten. Er werden kurkschermen geplaatst in de stemroos, desinfectiemiddel. Uh, Wegwerp, potloodjes, de bedoelde potloodjes die de marktplaatsen uh, in de omgang zijn. Ja. Dus, ja, we hebben geprobeerd zo veilig mogelijk te organiseren. En dan nog blijft het natuurlijk wel zo dat het een drukke dag is. En vooral op de woensdag ja, zijn toch veel mensen naar het Stembro gaan. Maar dan uh, verwijs ik toch weer naar die hosts die stonden bij de ingang van de Stembro's. En die hielden mensen keurig op afstand. liet ook niet meer mensen toen in Stembro dan, uh, dan mocht. Oké, okay, dus dat is allemaal ja. heel goed gegaan. Ik ben, ik ben met de burgemeester een rondje gemaakt langs de stembureaus. Ja. Uh, hij om te kijken hoe het uh, ging als burgemeester en ik om mijn uh, stagiaires te, te, te controleren. Ja. Uh, en het was overal ontzettend gezellig. Ja, zeker. Ja, er ze waren ontzettend aardige uh, meiden. Tenminste, ik heb alleen meiden gezien. Nou, er waren ook ja. jongens. Jazeker. Ja, zeker. Ja, iedereen heeft gewoon een warm welkom gegeven. Het is wel echt heel vriendelijk. En ik denk dat het gewoon echt wat goed was deze keer om die hoofd te plaatsen. Want ze stonden echt bij de ingang al mensen goede goed aanwijzingen te geven. Wie dan en niet naar binnen mocht. En ja, dat is gewoon een meerwaarde. wat ze zeker in de toekomst nog een keer moeten gaan uitvoeren, vind ik. Ja, maar ook de stemming onder de bezetting op de stembureaus zelf uh, zat er ook goed in. Mensen waren, hadden er zin in, volgens mij, om uh, verkiezingen te organiseren. Ja, nee, dat klopt. Dat was, uh, ja, dus, het is, er zijn heel veel mensen bij betrokken... Van, van, ...van de mensen die de tent hebben geplaatst in, uh, in Zandvoort... Uh, daar ingericht en al. Uh, met logistiek kwam er nog heel wat bij kijken ...want de uitstemmo's gingen tellen in de Korvel... Dus ...we zijn heel goed opgevangen door de beheerder. Maar daarnaast de, de locatiebeheerders van de stemmo's zelf... ...die zijn heel welwillend dus uh, ja, dat was altijd een goede samenwerking... ...en natuurlijk gaat wel eens iets fout... Maar over het algemeen denk ik dat het een heel goed uh, verloopend proces is geworden. Ja, dankzij de steun van heel veel uh, aardige collega's van mij. Ja, maar ik ben heel blij dat het uh, zo gegaan is. Uh, en uh, het tellen, is dat dan officieel al klaar bij ons? Want de Tweede ja, Kamer ja. gaat pas de dertigste uh, uh, dat redelijk vaststellen. Ja, wij, wij zijn helemaal klaar als Zandvoort. Daar hebben we hebben gewoon een definitieve telling opgemaakt. En die, uh, nou, die totaaltelling leef je dan aan bij de gemeente Haarnem. Dat is, uh, in de kieskring 10 is dat het hoofdstembureau. En van daaruit gaan we maandag uh, richting de Tweede Kamer... om alle processen verbouwen uit deze regio uh, aan te leveren van de verschillende gemeentes. Dus wij zijn eigenlijk helemaal klaar en de telling klopt. En uh, ik heb gisteren nog een steekboek uitgevoerd voor de kiesraad En die is goed verlopen. dus het hele proces is gewoon uh, heel eerlijk. Gaan met dekkels op. Oké, okay, en een, een niet-nader te noemen uh, kandidaat voor de Tweede Kamer. die heeft de mensen opgeroepen om uh, nadrukkelijk te komen kijken bij het, het, het, het tellen. Ja. Omdat <coughs> het allemaal niet betrouwbaar zou zijn. Uh, hebben jullie daar nog bezoekers voor gehad? Extra bezoekers die je niet had verwacht? Maar, ik heb het niet gehoord. Dus die, ja, die oproep die ken ik. Maar ik heb het niet van uh, voorzitter teruggekregen maar iedereen was vrij om gewoon te gaan kijken bij de telling dus, uh, dat is ja. altijd zo toch ja het is iets openbaars en ik moet zeggen in de tijd, de tijd dat ik uh, deze verkiezing coördineer... heb ik één iemand gaat die kan kijken maar die wilde spontaan gaan meehelpen, dus die ging stembiljetten uh, oprapen van de bom, maar dat mag natuurlijk niet. Dus die heb ik uh, met een vriendelijk uh, verzoek gedaan om uh, in de stoel te gaan zitten en alleen toe te kijken en niet om mee, uh, om mee te gaan helpen. Nou, dat is in ieder geval goed bedoeld, maar niet uh, ja, toegestaande actie, uh, dat, dat scheelt weer. Ja, En aan de andere kant, uh, al die vrijwilligers die op die stembureaus zijn, die, die tellen toch? Ja, ja, er zitten vijf stemrolleden op de stemrol. Die zitten ja. echt de hele dag. Dus spreek af voor die mensen. Want sommigen die, die stonden ook in tenten. En dat was best wel fris in de ochtend. Dat heb ik gemerkt. Ja, zeker. Dus uh, nou, daar heb ik wel groot respect voor. Die staat toch van 7 uur s ochtends tot s'avonds. 9 uur staan in zo'n tent. Je moet wel zeggen, er waren vijf stemrolleden ik ja. heb, Dus één meer dan normaal. Zodat ze wel konden pauzeren. En uh, de tellers die starten dan om 9 uur s'avonds. Die komen dan naar het stemrol toe. En die gaan dan helpen. Met de stemmenleden samen om een telling uit te voeren. En zijn die tellers dan ook vrijwilligers of zijn dat dan betaalde medewerkers? Ja, het zijn allemaal vrijwilligers. Alle stemmenleden in waren allemaal vrijwilligers, maar ze krijgen dan een onkostenvergoeding. Ja. Ja, dat is. Jij noemt altijd maar een beetje betaald vrijwilligerswerk, want je staat een hele lange dag en ik krijg er een vergoeding voor. Maar ik denk dat het vooral mensen zijn die van begaan zijn met het democratische proces. Ik ja, gewoon leuk vinden om te helpen aan, een, aan de organisatie van de verkiezingen. Dus uh, dat, is, dat is leuk om te zien. Ja, ik vond dat de mensen waren allemaal heel erg gemotiveerd. Uh, ja, zeker. Heel erg positief. Uh, en ik vond ook dat er heel veel mensen uh, uh, gingen stemmen. Iets minder dan uh, uh, vorige keer. Ja, iets minder zijn ze inderdaad. Het is nu rond de 80%. Vorige keer was het geloof ik rond de 83% in Sampo. Dus dat is een afname, maar ik heb gekeken. Wij staan uh, dus redelijk onderaan met, uh, met gemeentes waarbij de opkomst uh, laag is geworden dit keer. Dus er uh, zijn toch een groot aantal mensen meer gaan stemmen, in het ja. ja, en we hebben natuurlijk ook in het antwoord wel een, misschien een deel van de wat oudere bevolking die zegt: Nou, ik had willen gaan of het, het toch niet gedaan heeft. En het wat moeilijk vond met de briefstem, kan natuurlijk ook. Mm -hmm. Ja, dat kan, maar ik heb toch gekeken: er zijn toch 1350 stemmen ontvangen door ons. Dus dat is een relatief groot aantal. Volgens mij is dat iets meer dan de helft, en dat was ook de schatting vanuit de overheid. En ik denk dat die andere mensen die een briefstem hebben ontvangen, wellicht op maandag of dinsdag naar de stembouw zijn gegaan. Want dat was, uh, die twee dagen was het echt speciaal bedoeld voor een om te gaan stemmen. Dus ja. ik denk toch. Uh, en dat uh, ja, ook de risicogroepen uh, goed zijn gaan stemmen, ja. ja 80% is best een goed percentage. Uh, ja. En ja, we, uh, Martijn, je hebt, je hebt natuurlijk ook nog wel andere dingen te doen dan uh, stemmen, want we doen dit niet iedere keer. Uh, ja. Maar volgend jaar hebben we natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat ja, zijn ook een hele speciale verkiezingen, natuurlijk heel, uh, ja, dat zegt echt voor de gemeente, dus ja. Je zijn gewoon heel veel lokale partijen die meedoen en het is van een heel andere, uh, andere iets dan Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Dus daar gaan we deze keer wel iets vroeger mee beginnen met de voorbereiding. Want wat ik heb gemerkt dit jaar was dat, dat alles vrij laat in gang kon worden gezet, omdat vanuit de overheid nog niet helemaal duidelijk was uh, hè, wat allemaal wel niet uh, door kon gaan. Ja. Duidelijk konden de het helaas vastleggen en dat was weer gevolgd Dat we de stemrowe ook laat konden uitnodigen. Nou, dat vond ik niet zo prettig, want die mensen willen natuurlijk op een gegeven ook duidelijkheid. Dus ik, ja, ik hoop natuurlijk ten eerste dat die pandemie gewoon volgend jaar weg is. Zodat we gewoon uh, normaal onder normale omstandigheden kunnen gaan stemmen. En dan, uh, ja, dat zijn hele speciale verkiezingen. En ik uh, ga er weer mijn bijdrage aan leveren. Daar heb ik zin in, ja. Ja, nou onze technicus uh, Jelmer Koper, die uh, vandaag de muziek verzorgt en de techniek. Die stond ook op een uh, stembureau. Uh, ja. Hoe was de sfeer, Jelmer? Kan jij dat ook? Ja, verusten? dat klopt inderdaad. Nou ja, op uh, plus.noord. Uh, daar was ik uh, niet in de tent, maar binnen. Uh, was ik uh, aanwezig ja, goede sfeer, fijne samenwerking en ik zag ook uh, dat bij ons veel jonge mensen vooral kwamen stemmen dat viel me ook op natuurlijk de nieuwste stemmers dus dat vond ik ook wel heel fijn om te zien en ja, ik denk dat het uh, ja, ook vanuit de organisatie zelf alles was duidelijk met uh, de informatie die we kregen vooraf en uh, ja, ook op de dag zelf is het goed verlopen denk ik, dus uh, ja wie weet doe ik volgend jaar weer mee dat, uh, ja, ik vond het echt leuk Absoluut. Nou, dat was wel leuk om te horen inderdaad, dat ze ook jonge mensen naar de stembroek gaan. Want uh, er staat, uh, ja, er vaak een deelste dat er over het algemeen mensen op leeftijd zitten. Maar ik, uh, ik heb toch gekeken, zondag, ik heb best wel nieuwe aanmeldingen. En waarbij veel jonge mensen uh, zaten. En het is wel leuk om te zien dat een uh, jong dat op de stembroek zit. En ja. ik heb uh, tot nu toe alleen maar positieve terugkoppelingen gekregen, ook de sfeer op de stembroek. En uh, ja, natuurlijk waren er wel wat problemen, maar dat is wel uh, in de tenten die vrij koud waren. Ja. Over het algemeen heb ik een uh, leuke truffel ontvangen en dat is gewoon prettig om uh, te horen, nou, hartstikke fijn. Uh, ja. We kijken nu uit natuurlijk naar uh, de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, hoe die uh, gaan verlopen. En dan hopelijk uh, uh, zonder dat we tenten neer moeten zetten en gewoon uh, binnen kunnen staan. Ja. Uh, ja. Met een ruimere voorbereidingstijd gaat dat dan ongetwijfeld weer helemaal goed komen. Ja, helemaal goed. En uh, dan ook nog, ja, mag ik nog één ding zeggen? Ja. Ja, ik ga volgende week nog even naar Zandvoort. Want ik heb nog iets van de burgemeester te goed. En ik weet dat hij luistert. De burgemeester was die dag ook uh, bij de... En, uh, ja, die vond het weer onderling tussen onze collega's ook heel leuk om op te blijven. Hij heeft ook zijn gezicht laten zien en heeft een, een toe toegezegd. Ik kom ik volgende week aan, zodat hij niet vergeet. <laughs> ja. Ik ben heel erg benieuwd naar dat presentje, nee. maar daar gaan we het niet over hebben. Nee, het is goed fijn. Ja, nee, ik vond het hartstikke leuk om mee te helpen en het weer mij weer volgas. Ik heb er zin in. Nou, wij ook. We gaan volgend jaar ja. allemaal weer stemmen. We gaan vast weer boven die 80% uitkomen. Absoluut. En we gaan er wat van maken. Een heel ja, fijn weekend. Ja, een leuk... nee, bedankt nogmaals en uh, heel goed weekend en leuk om te doen. Ja? Tot de volgende keer. Dank. Dat was het interview met Martijn Akkerman vanmorgen. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat hij nou gaat krijgen van David Molenburg als presentje. Nou, misschien krijgen we dat nog wel te horen en dan hou je uiteraard op de hoogte. Net als wat trouwens onze collega ook zei. Heel veel jonge mensen hebben ja. dit keer gestemd. En ik denk trouwens ook dat D66 het daarom goed gedaan heeft. Er zit, zitten toch heel veel jonge mensen bij, bij die partij. Dus Klop. in ieder geval mooie opkomst. 2% meer dan het landelijk gemiddelde. En daar mogen trots op zijn als Zandvoorts. Ja. Dat was King en Love and Pride, een lekkere plaat uit de jaren 80. Ja, zo gaat de tijd wel snel voorbij. Martijn heeft even 12 minuten van ons zintijd ingenomen, hovert Ja, oké, okay, maar dit, dit is. Wel belangrijk. Dit was even belangrijk. Ik bedoel, het was toch een happening: drie dagen lang stemmen in plaats van één dag. Zo so is het. Wat ook een leuk weetje is: van het afgelopen coronajaar viel bij ruim 46.000 mensen in Nederland de coronaboete op de deurmat. Het aantal uitgeschreven boetes verschilt wel flink per gemeente. Zo ook in onze regio Kennemerland. Daar is de absolute koploper de gemeente Haarlem en Meer. In Zandvoort zijn in de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 maart 2021... Relatief, relatief gezien weinig boetes uitgedeeld. En dat terwijl er natuurlijk veel mensen het strand van Zandvoort bezocht hebben. Zandvoort wijst erop dat het dorp nu eenmaal niet zoveel handhavers heeft... als bijvoorbeeld Haarlem. En de cijfers voor Zandvoort zien er als volgt uit... 40 boetes en in totaal 234 per 100.000 daarvan. 12 boetes voor het overtreden van de noodverordening of de tijdelijke wet. 28 boetes voor overtreden van de avondklok. En 0 boetes voor het niet dragen van mondkapjes in openbare ruimte. Opvallend is zo het de, de, de, de hoge aantal boetes in de Haarlemmermeer... En burgemeester van Haarlemmermeer en tevens voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland, Marianne Schuurmans heeft eerder al aangegeven streng, doet het, uh, streng en uh, duidelijk te zijn. Met name treedt ze hard op tegen illegale feesten en iedereen die, zo feest, uh, die op zo'n feest kan rekenen op een boete bijna altijd op basis van de overtreding van de avondklok. Maar dus, uh, dus Zandvoort is keurig. Nee. Ja, over ja. een jaar tijd 40 boetes. Hè? Ja, dat is, ja, dat is niet veel. En dan uh, alle toeristen die hier komen, dus dat is echt heel weinig. Dus, nee. goede berichten vanuit uh, Zandvoort wat betreft uh, de handhaving van de coronamaatregelen. We gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur met Dance Monkey.